Joris Stubenitsky met het NOS Journaal. Oekraïne wil excuses en compensatie van Iran voor het neerhalen van het Oekraïense passagiersvliegtuig. Afgelopen nacht maakte Iran bekend dat het leger het toestel per ongeluk heeft neergehaald. De Oekraïense president Zelensky wil dat Iran de verantwoordelijke berecht dat de lichamen van de slachtoffers worden teruggebracht en dat onderzoekers niet worden tegengewerkt. De Canadese premier Trudeau verwacht ook volledige medewerking en gerechtigheid. 50 ouders uit Eindhoven eisen een hogere schadevergoeding van de belastingdienst meldt Trouw. Doordat ze ten onrechte grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, verloren ze bijvoorbeeld hun werk, huis of inkomen. Als de belastingdienst geen hogere schadevergoeding wil betalen, stappen ze naar de rechter. Bij een aanrijding in Rotterdam is vanochtend een fietser zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de auto is doorgereden. Volgens de politie reed de automobilist in een kleine grijze wagen die bij de voorruit- en koplampen is beschadigd. De president van Suriname, Desi Bouterse, is aanwezig... bij de eerstvolgende zitting van de krijgsraad over de decembermoorden. Dat is voor het eerst sinds het proces begon in 2007. Bouterse kreeg in november 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Hij tekende verzet aan tegen het vonnis... en moet daarom zelf voor de krijgsraad verschijnen. De Canadese muzikant Neil Peart, drummer van de progressieve rockband Rush, is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de beste rockdrummers aller tijden. Peart kwam in 1974 bij Rush. Hij stond bekend om zijn ingewikkelde en direct herkenbare drumsolo's. Neil Peart was 67 jaar. Het weer veel bewolking, vooral in het oosten af en toe zon. Het blijft wel droog, het gaat aan de kust behoorlijk waaien... en het wordt vanmiddag maximaal 7 graden... Morgen vanuit het noordwesten regen. Maandag en de dagen erna blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je bijna de even vijf minuten vertraging. Er ligt daar een verloren lading planken op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En dan hebben we het ook nog over de opening van Wolfit, Fit. Waar de burgemeester vandaag waarschijnlijk uh, al fit, uh, fitsend, uh, fitnessend, fitnessend. Uh, de, de opening gaat verrichten. Ik ben benieuwd of hij nou op zo'n spinfiets gaat zitten. <laughs> ik weet het niet, ik ga in ieder geval kijken. Ga je wel kijken? Hoe laat is dat? Uh, het is vanmiddag, ik uh, denk om een uur of vier. Nou, dan gaan wij wel horen van... Uh, uh, maar Joyce kan het vertellen. Dit vrij, welkom.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 wel opschieten. Ja. Um, en uh, we nemen enorme stappen... ook uh, de laatste weken. Um, we hebben... Nou ja, eigenlijk net voor de kerst... Uh, een duurzaamheidsplan... Uh, is er... Um, uh, openbaar gemaakt. Dat is een... Uh, een uh, ja.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 er was ook wel wat, hè, want de, de, de stukken zijn ingediend op 2 december. En sindsdien zijn de gesprekken ook wel weer verder gegaan. Juist om die knelpunten op te lossen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat, mm -hmm. uh, dat, dat goed komt. Is het zo dat uh, mensen vaak niet helemaal begrijpen dat dingen die ingediend zijn... nog niet helemaal per definitie definitief zijn? En dat daar de communicatieslag misschien nog iets gedaan zou kunnen worden... omdat mensen soms het idee hebben uh, ge uh, geconfronteerd worden met iets wat al bijna definitief is. En blijkbaar de ruimte is om dingen te overleggen. Ja. En dat, uh, uh, dat is inderdaad. Je moet ook eerlijk zeggen, hè, normaliter, uh, iedere. Ik uh, bijvoorbeeld met de Jumbo race dagen, dan is het aan de organiserende partij om het mobiliteitsplan.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 het spoor. Um, is dat een, nou ja, daar hebben we een heel intensief traject ook uh, uh, uh, voor gevoerd met niet alleen het Rijk, uh, of niet alleen de provincie, maar ook het Rijk, uh, NS en ProRail um, daarbij en daarin hebben we afspraken gemaakt uh, daarover. En, um, en Zandvoort pakt daar verantwoordelijkheid daarin. Mm -hmm. nou, die ligt dus uh, uh, uiteindelijk toch bij de gemeente, hè? want de gemeente die moet die vergunning goed gaan keuren. Ja, dat staat ook dat in, dat, uh, in dat plan. Dat klopt.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 Is daar een overloop voor, voor bewoners? Wordt daar nog naar gekeken? Kijk, iedereen die hier um, uh, woont en uh, uh, die normaal ook uh, ergens parkeert, die, die moet dat uh, uh, blijven kunnen doen. En datzelfde geldt um, voor uh, pensioenhouders die normalitair ergens uh, parkeren. Dus dat is, dat is uh, het uitgangspunt. Um,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 In het stuk staat uh, heel veel 27. zoals uh, mm -hmm. ja, richtdatum. De, ja. En dan tot en met het laatste mei. Uh, hier bijvoorbeeld ook worden parkeerplaatsen uh, voor de DGP gezet. Bij P-Zuid. 1850 plaatsen voor DGP. En dat geeft dan wel een, een, een druk op uh, de mensen die met de vakantie willen komen hier. Uiteraard... Ja. Uh, Hoopt, denkt iedereen dat er een slagboom komt bij een unicum? Dat mm -hmm. wordt ook al ja. in het, het dorp verteld. Mm -hmm. uh, het, het terugstuurpunt. Gaat het zo hard worden? Als je. Uh, eigenlijk hè, iedereen is iedereen uh, nog steeds welkom uh, in Zandvoort. Uh, maar uh, als je als uh, bezoeker uh, uh, geen.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 Um, komen daarvoor ook eigenlijk uh, uh, geen checkpoint... maar waarschuwingen dat je zandvoort niet in kan? Ja, er wordt al... Uh, uh...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 Dan op komen er ja. nog 300 die ze niet opgegeven hebben. Ja. Maar die zijn ook welkom. Die zijn ook welkom, ja. zeker. We zetten het dus wel eens buiten speakers neer dat ze mee. Ja. Ja. Ja. of we doen het ja. nog een keer. Ja. Dat uh, kan dat, ook. Kijk. In ieder geval, Wethouder Vrij, bedankt voor de komst en de uitleg. Ik hoop zeker dat het maandag druk wordt en dat een aantal heuvels worden geslecht. En ik ben zeer benieuwd naar de informatie. Ja, dank u wel. Zeker. Dank bedankt. voor het gesprek.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 them up with a smoke kiss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 Uh, ja. ja. En, en wat denkt hij daarvan? De gemeente is ook uh, tegen die 1%. Op dit moment in elk geval. Dus uiteindelijk uh, zal dat wel niet gaan gebeuren. Zou dat resulteren in het niet uh, renoveren van de flats? Nee, die flatsrenovatie uh, gaat door. Maar dat als, er, als er geen geld is? Ja, dat is achterstallig onderhoud. Dat is geen renovatie. Oh, dus... ja. ja, achterstallig ja, onderhoud. Sorry. Ja. Dat, dat bedoel vinden ik. Wij. <coughs> ja. wij vinden dat het achterstallig onderhoud is. Ja.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 Tenminste, het is niet gepast om, uh, als jullie dit, als jullie dit, dat doen... Een dat chantage. Doen dat is wel een chantage. Ja, ik heb gewoon één woord, dat is gewoon ja. chantage. Dus je Hebben bord... jullie nog een, een vervolggesprek met de kei? Behoorlijk, ja. Met binnenkort...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 The right music While I get in the swing And you look for the king Anybody could be that guy Night is young and the music high A little bit of jazz music Oh, and you got in the mood for.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 En die is in Bimhuis 21, dat vond ik het allemaal weer gezellig. Ja, prima. Dus een goede social media campagne. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, in dit geval hebben we het er plezier van, ja. ja precies. Nee, maar kijk, Ak van Rooijen, is natuurlijk een, een, een monument in de Nederlandse jazzmuziek. Hè. Samen met zijn broer Jerry van Rooijen hebben zij natuurlijk samen ooit gespeeld in de, in de Ramblers vroeger, in de Skymasters en noem maar op allemaal. Maar ja, jazzmuziek vroeger in Nederland, Weinig te verdienen.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 Nee, want hij, was, uh, hij heeft uh, uh, vandaag het zaterdag, gisteravond, heeft hij gespeeld in Keulen. Fantastisch. En is dan uh, morgen om 1 uur, is hij samen met zijn vaste pianist, met uh, Juraj uh, Stanik. Is in de krocht. En ik heb Jurijn Staan gisteren aan de telefoon gehad. He, of hij nog bijzondere wensen heeft voor zondag. Het enige wat hij wil hebben is een, een kruk. Dat is makkelijk als hij speelt dat hij nog een beetje kan hangen. Maar nou, vraag, vraag je dan ook niet nou, van op, hoe is op, het met hem. Op die, leeftijd, op die leeftijd mag hij van mij een hele. <lacht> uh, <laughs> een heel bang stellen. <trenten> ja, ja, ja.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 Nee, nee, nee. Ik zei ja, dat weet ik niet. Ik wil kijken of het. Nee, of de plek ja. ja, nee. De plek is, ja, nee. Nee, nee, nee. Nee, een nee. Een beetje hard to get mag wel. Ja ja, ja, ja, ja, Dus ik zei, nou, dat weet ik niet. Ik, nou, ik weet niet of we daar tijd voor hebben, hoor. Maar even kijken. Nou, nou, als, je, als dat nou kan. En. Ja, uh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Toen is die publieksprijs geworden. Dan dacht ik denk, ja, maar nou moet ik gaan nou, bellen. Ik. <laughs> dus ik, uh, dus nou, gebeld. Nou, even. Nou, zit is dit hartstikke like leuk. Ik zei ja, en nou de rest.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 Nee, 3 mei, 3 mei is, is toch? 3 mei de, de, de 3 mei. Ja. 3 mei verandert. <laughs> dat is nooit oh dat nee, ook okay, die zondag. Nee, die eerste zondag. Ja, nee. Ja. Maar niet zo scherp, maar ooit is zaterdag. Ik weet dat niet. Het zou best wel eens kunnen dat dat ja. schema zo is. Ja, ja, want ja, ja, je, je ja, hebt ja. altijd de, een aantal Grand Prix staan vast. Ja, op een ja maar het wordt nooit 10 mei. Nee nee nee, nee, nee, nee. Overigens, uh, uh, uh, morgen uh, half, drie, uh, half drie beginnen. Over oh, ja. een uur of... Uh, uh,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 Nou, het, het, het fraaie van uh, Jesse in de Krocht is, is ook het de nazit. Ja, uh, ja. ja, de, ja dat is zo. Het beroemde ja, nazit. De, ja, ja, dat is ook heel, heel gezellig. Ja, ja. Zeker als er, wat, er wordt een hapje gegeten er wordt een beetje gepraat. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, maar kijk, we, we, het, het is ook een beetje wisselwerking. Ja. Hè? We, gebruiken, we gebruiken de, de, de zaal. Hè? Uh, uh, Theo moet, er, uh, moet zien dat hij er ook wat in verdient. Ja, en, ja. En, ga zo maar door.